Gert Kluk met het NOS-journaal. De politie heeft te laat gereageerd op meldingen... over een geweldsincident in een zorginstelling in Wageningen. Dat blijkt uit een intern politieonderzoek. Bij het incident kwam een 27-jarige cliënt om het leven... en raakten twee medewerkers gewond. Omwonenden en personeel hadden 112 gebeld... omdat de man agressief was. De meldingen waren zo dringend dat de politie er direct heen had moeten gaan... maar door een foute inschatting van de meldkamer gebeurde dat niet. De politie heeft excuses gemaakt en de familie van de overleden man zegt geschokt te zijn, maar waardeert het dat de politie open is over de fout. In Rotterdam is de politie een woning binnengevallen waar mensen zich niet hielden aan de maatregelen tegen het coronavirus. De woning werd al een paar dagen in de gaten gehouden omdat veel mensen het huis in en uitliepen. Er lagen zoveel waterpijpen dat het volgens de politie meer op een shisha lounge leek dan een woning. Het is niet toegestaan om meer, met meer dan drie mensen op bezoek te hebben... en geen afstand te houden. Een boete kan oplopen tot 400 euro. De verkoop van auto's in Europa is ingestort. Veel dealers slooten in maart tijdelijk de deuren... waardoor er 55% minder auto's werden verkocht dan een jaar geleden. Vooral in Zuid-Europa kelderde de verkoop. In Nederland bleven de meeste autodealers open... maar ook hier kreeg de verkoop een klap. Er werden in maart 23% minder personenauto's verkocht. Er komt een landelijke bezoekregeling voor familieleden van coronapatiënten... die in het ziekenhuis op sterven liggen. Tot nu toe moesten ziekenhuizen zelf bedenken of bezoek mogelijk is... en soms lukte dat niet. Met de landelijke richtlijnen moet dat helder worden. Daarin staat bijvoorbeeld dat een patiënt die sterft... naar een aparte kamer wordt gebracht waar familie naartoe kan. Als het tekort aan beschermingsmateriaal is opgelost... kan dat ook worden gebruikt tijdens het bezoek. Het weer is zonnig, vanmiddag vooral in het zuiden meer bewolking. Het blijft vrijwel zeker droog...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 Dat dacht, dat dacht ik al. Ik denk, uh, hij moet eigenlijk doorlopen. Maar uh, dit is een, uh, een corrupt bestandje. Ja, en ja, dan krijg je dus dit. Hè? Dan uh, loopt hij vast. Zal ik dan toch even kijken of ik nog een uh, ander nummer van de doors uh, ga uh, draaien. Ja, dat uh, ga ik gewoon doen. Want als dit uh, uh, wordt, uh, onderbroken wordt, ja, dan vind ik dat een beetje zonde. Dus uh, dan doen we nog uh, even deze. Break on through to the other side. Hij is en dat hij het uh, goed aflegt, hoor. You know the day destroys a night, night divides a day. Try to run, try to hide, break on, to break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Okay. Deze is dus wel zonder haveringen. Maar goed, ik heb uh, dat uh, nummer Piers Brock heb ik nog ergens uh, gewoon op een album uh, van de doorstaan. Dit is dan een best of En dan, uh, ja, dan, is, uh, dan dondert eens een keer dat cd'tje eruit. En dan komen de beschadigingen erop. Ja, en dan uh, pakt hij hem niet. Ja, zo werkt dat. Welkom in het uh, tweede uur. 17 april van uh, deze week. Uh, de vrijdag, de afsluiting. Uh, morgen dan zit Walter hier tussen uh, 10 en 12. En daarna de zondag dan uh, doen we het uh, met z'n vieren. Want dat heeft uh, te maken met uh, de marathon die ge gemaakt wordt. In samenwerking met Halem 105, met uh, NH uh, Nieuws uh, doen we dat. En uh, dan wordt er van alles en nog wat uh, gedaan. Uh, het uh, merendeel zal ook, uh, ja, min of meer ook uh, vanuit Halem uh, gaan gebeuren. Uh, Frank van der Linden zal dat uh, gaan doen. Wij zullen hier ook... Uh, met een oog uh, de boel in de gaten houden. Want als er Zandvoortse onderdelen zijn. dan moet die presentator wel heel snel uh, erop inspringen. Uh, en inzoomen. om dat Zandvoortse onderdeel dan ook mee te nemen. vanuit Haarlem. Uh, wat uh, betreft de uitzending. Dus uh, hier en daar zullen wij ook uh, onze monden open gaan gooien. Wie zijn die presentatoren dan? Dat zijn. Uh, nou ja, Walter Sands, die uh, begint dan tussen 9 en 12. Zeg er even bij dat dan ook daar. waarschijnlijk de pluspuntengesprekken uh, in uh, voor gaan komen. Dan tussen 12 en 3 is het de beurt aan Ger Loogman. Tussen 3 en 6 mag Thomas de Jong doen en ik mag het licht uitdoen. Dat is dan tussen 6 en 9. En wat daar allemaal in zit, dat, dat, ik laat me graag verrassen. Er staan een aantal dingen op die draaiboek en ik vind het ook wel leuk als er gewoon een beetje geïmproviseerd wordt. Dus er zijn ook verslaggevers buiten. Ik ben dat dus niet. Dan even voor alle duidelijkheid. Ik ben alleen even om de presentatie te verzorgen tussen 6 en 6. En 9. Uh, dan nog even voor dit uur. Want dit uur staat ook in het uh, teken van een aantal gesprekken. Eén ervan is uh, Marieke, die heeft uh, als uh, jongerenwerker bij uh, Pluspunt. Gesprekken gevoerd met Erik en Rens. Die gaan we straks horen. Uh, en uiteraard uh, gaan we praten met uh, Gertjan jan Bluis. Want uh, er is uh, ook nieuws vanuit het college te melden. Dus hij uh, komt om kwart voor twaalf. Uh, en daartussenin zit Ben Zonneveld nog met de dagelijkse groeten. Dus die uh, zit, zit er ook in. Dus er zijn wel vaste onderdelen. Nou, uh, dan heb ik uh, alles uh, gezegd wat ik moet zeggen. Dit heb ik uh, ook al veelvuldig gedraaid. Misschien gaat het uh, wel een hit worden. Je weet het maar nooit hè, met dit soort, uh, met dit soort dingen. Jo Mars is uit Utrecht met Monsters. altijd denken ergens uh, in een periode dat ik uh, muziek begon te komen. En dat was uh, zo rond deze periode. Mijnieder um, van Daryl Hall en John Oates bracht de tijd op uh, bijna 10 voor half 12 uh, inmiddels uh, bij dit uh, programma. Uh, want uh, wat uh, gisteren niet is uitgezonden, dat hebben we, we moeten vandaag even doen. Uh, de gesprekken die uh, Pluspunt medewerkers uh, hebben met andere Pluspunt uh, vrijwilligers. Want uh, dat is in deze dagen natuurlijk knap lastig. En ook uh, van het uh, jongerenfront is er uh, wel het een en ander uh, te vertellen. Uh, jongerenwerkster van uh, Pluspunt Marike ging ook uh, in gesprek uh, met uh, twee van deze mensen. En uh, dat zijn Erik en Rens. Goedemorgen, jeugd- en jongerenwerk, Zandvoort, Pluspunt hier. Um, wij zitten vandaag uh, met Erik en Rens in de uitzending en we gaan ons even kort voorstellen. Maar je hebt jullie vorige week al even gehoord, ik jongeren jongerenwerker bij Pluspunt. Erik, jij bent er ook? Kan je je kort misschien yes, even ook... voorstellen? Uh, ja, mijn naam is Erik, ik ben 19 jaar en ik ben uh, vrijwilliger bij Pluspunt. Ik hou me vooral op dit moment bezig met het jeugdong, uh, eigenlijk. Oké, okay. hey Rens.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 Leuk met die Ben Zonneveld hoor, eh, wat dat betreft. Uh, zit ik nu live uh, te chatten. Op het moment dat hij uh, wat berichten stuurt uh, via de Messenger uh, zit hij in, in elk geval ook nog verzoek hier te dienen. Uh, het verzoek is uh, aan Walter, als hij uh, mee uh, zit te luisteren, Vinken, om uh, dan uh, morgen even de eenzame fietser van Bauderwein de grote uh, maar even mee te nemen. Dat uh, zal Ben uh, heel erg uh, leuk en waarderen, denk ik. Voordat we Ben uh, de uitzending inhalen, uh, gaan we er nog uh, één uh, doen. Uh, trouwens, dit uh, is uh, Lilith Merlo, uh, ook van Nederlandse bodem met Save as a Secret en daarvoor het uh, gesprek wat uh, jongerenwerker Marieke heeft uh, gehad met uh, Erik en Rens, jongerenwerker bij Pluspunt, uh, dan wel te verstaan. En die andere twee zijn ook vrijwillig betrokken bij Pluspunt. Zo dadelijk dus Ben Zonneveld. Nu eerst nog even ook weer Nederlands fabrikaat Dandelion met hun laatste single Rosemary Gold. mensen zeggen, wat doe ik dan op die donderdagavond? Draai ik dan enge muziek? Nou, allerminst, want als hij dus nu gewoon had opgelegd, had je dus twee beltschone nummers kunnen horen. Save as a Secret, dus van Lilith Merlo, die had ik ervoor al gedraaid. En deze Rosemary Gold van Dandelion, die bracht de tijd op nu, ruim één minuut over half twaalf. Dus is het weer hoog tijd om eens even bij te praten met Ben Zonneveld, hoe die de afgelopen 24 uur heeft doorgebracht. Hoe heb je dat ja, hij... gedaan, Ben? Ja, een zeer goede morgen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Op, uh, 24 uur. Ja, we zijn even met een kleine schade naar uh, autobedrijf Reko geweest. Ah. Waar uh, keurig plastic schermen en afstand bewaard wordt. Ja. En uh, ja, dat was Haarlem. En het is in Haarlem ook erg rustig als je ook de straatweg uh, rijdt. Ja. Wat, wat wel heel erg leuk was. Ja. Op de boulevard staat dat bord: uh, keer om, geen plek. Ja en daar worden foto's van gemaakt. dat vond ik toch wel uh, heel bijzonder. Ja, ja ja ja ja dat geloof ik wel. Uh, ik zei de gek uh, zat al om uh, kwart over. nou ik ging om half zeven de deur al uit. ik denk ik ga eerst even naar een uh, garagebox om de reclamefolders op te halen. ik denk Weet je wat, was zeven uur. Ik denk, ik loop die dingen maar aan mijn tenen ook. Dus dan uh, lekker vroeg in de ochtend. Uh, je ziet geen kip op straat, sowieso dan niet. Uh, en uh, ik was, uh, nou, uh, half acht uh, begon ik En om half negen was ik klaar. Dus ik denk, uh, nog even gaan, boodschap. En hup, naar de studio. Dus, uh, aan, de, aan de reclame of aan de nabestelde na zoon voor zijn krant? Nee, ja, ja, aan beiden. Beiden, ja, ja, jouw ja, ja, buurman ja, zal wel liepen te mopperen, denk ik. Uh, want die denkt, ja, wat is dat nou? Uh, woensdag niet, nee, woensdag uh, drukpersproject. Problemen. Dus, dus het was uh, redelijk laat. En er zat er ook uh, nog iets bij. Mee, dus ik zal er straks wel commentaar op krijgen. Ja, ja, nou, ja. ik heb hem, net, ik heb hem uh, vanmorgen nog uh, bij hem in de bus uh, gedaan. Alsnog, oh, want ik denk, ja, uh, weet je. Dus, dus hij, uh, hij heeft hem met de nodige vertraging, Maar normaal gesproken moet hij het op woensdag uh, krijgen. Maar goed, woensdag liep alles anders dan anders. Uh, nou, dat uh, hier. begon al met, uh, met, hier, uh, met een uh, slot uh, hier bovenaan de studio. Ja, uh, dat, dat, dat, ja, daar ja. begon het al mee. Uh, en dat heeft ja. uh, doorwerkende krachten gehad tot uh, laat in de middag. Dus uh, ik uh, was aan de beurt, denk ik. Maar goed, het uh, die... uh, Een, beetje, een be beetje slotspray en een goede wil, dan komt het al weer. Ja, en trouwens. Ja. Ja. Het, uh, het overige met zandstroom of met, uh, met Pluspunt, ja. dat uh, ging best aardig. Nou ja, ik, ik, ik, ik vond, vond, het, vond het eigenlijk best wel iets, iets hebben, weet je. Het is, uh, het is uh, gewoon radio waarvoor het bedoeld is. Hè? En, uh, ja. en het is een beetje ook gewoon basic, uh, gewone mensen aan het woord laten. En uh, gewoon, uh, het is eigenlijk uh, praatradio. Ik vind het, uh, het moet kunnen, denk ik. Ja, nou, dat denk ik ook. Ja. Um, de serieuze kant van, uh, van vandaag is uh, toch met de groeten aan. ja. Want uh, ik doe de groeten aan alle mensen in uh, huis in de Duinen. Ach, ja. Want daar is natuurlijk uh, het ernstige gebeurd. Er is een geval van corona geconstateerd. Ja. Dat legt natuurlijk een druk op iedereen die daar binnenloopt en er nooit naar uit mag voorlopig. Ja. Dus mensen, de groeten en doe voorzichtig aan. Ja, ik, ik, ik, ik kan me er alles bij voorstellen. Want het maakt toch even het nodige los binnen dat huis. En ja, ja want je denkt, oh god, ben ik dan de volgende? Want dat, dat, dat gaat wel natuurlijk in de, in de... Wat over Huis in de Duinen gesproken. Ik las gisteren een bericht dat Patrick van Kessel daar geweest is. Ja, dat, uh, ik heb daar foto's voor gezien. Dat was wel uh, mooi. Ja. En, en over Patrick van Kessel gesproken, ja. ik heb net nog even padel en zee gedraaid. Dus die kan je ook alvast op de lijst. Um, ja, ja, maar, maar uh, op de lijst. Maar er moet ook betaald worden, Ben Zonneveld. Zondag ja, nou, moet er betaald is, nou, worden voor dus dit soort verzoeken. Dus het is gewoon betalen en roeren en dan draaien wij dus, uh, dat. Ja, maar Werkt dat dan? Want ik zie het giro-nummer voorbij komen. Ja, uh, overschrijven, uh, met uh, de ter attentie van de afdeling Ja, je mag het zelf invullen. Ah, Oké, okay. dus ik ja. bel dus op. Jij belt op en dan graag, moet jij. Ik zou mijn fietsen horen. Ja, en dan zeg je, je. En je stort gelijk uh, op uh, dat Giro-nummer uh, meteen Aha. door. Dat, uh, ja, we hebben niet een geautomatiseerd Je ziet het systeem dat we het in de gaten kunnen houden. We moeten op de goede blauwe ogen van elke ja, zandvoorter uh, geloven. Maar ik weet dat uh, een voormalig kroegbaas ooit heeft uh, gezegd: uh, van uh, Café Koper. Jij kent hem. Die zegt: als je in een zandvoorter omkeert. komt er altijd wel een knaak uitrollen. Dus. Uh, <laughs> Ja, die man had ook een bordje uh, boven de hoofd waar hij zat, maar ik zal daar ja. de tekst maar niet van voorlezen. Nee! Maar ja, nee, ik. Uh, kan je het nog eens goed uitleggen hoe dat werkt zondag ja. voor iedereen en dan komt dat vast wel goed. Dat, dat denk ik ook. Nou, het zal niet alleen uh, door mij gebeuren, maar ik denk ook uh, door mijn uh, drie andere en, collega's die, uh, die dat ook uh, gaan doen. Dus, uh, dus dat komt wel goed. Nog, nog even dank voor deze week. Het was weer gezellig. Ja? En uh, Vond je? Nou, tot over een paar dagen weer. Hè? Uh, nou, volgende week. Dus uh, ik oh. zeg net uh, tegen Jelmer ook... Van, uh, als de groene bak weer naar buiten mag ik ook uh, weer hier, uh, hier staan. Dus uh, dan weet je dat alvast. De groene bak mag bij ons pas over 14 jaar gebruiken. Ja, in die week dan ben ik weer aan de beurt. <laughs> dus uh, <laughs> dus Oké, okay, ja, dan dankjewel. We weer. Dat, dat, ja, is goed. Dag Ben. Ben, ben Zonneveld met de dagelijkse groeten. Wellicht komt hij nog zondag ook nog voorbij. Ja, het is, dat is een systeem. Dan gaat hij daar nog een keer over. Nu, weer even terug naar het Nederlandstalige werk. Want het, normaal gesproken zou ik dan iets moeten draaien... wat Ben dan leuk vindt, maar dat doe ik lekker niet. Uh, wel iets wat al veelvuldig voorbij is uh, geweest. Veline met alleen... Ben je soms ook wel blij dat je in een gemeente als deze woont? Uh, waar bijna alles en iedereen elkaar een beetje kent. En elkaar eigenlijk ook wat dat betreft ook helpt. Um, het is ook uh, het verhaal van uh, soms moet je dingen loslaten. En daar ging dit nummer dan over van uh, Jeruzal. Ze tegenwoordig uh, woont deze Amsterdamse meer in Amerika. Maar ze heeft uh, nog wel een aantal leuke nummers achtergelaten. Um, ja, we gaan even praten met, uh, met wethouder Gert-Jan Bluis. Goedemorgen. Goedemorgen Jaap. Ja, ja, ja. Weer en weer, hè? ja. Het enige wat, we, wat, wat wel is, ben ik ben blij omdat het zo lekker weer is. Ja, nou dat verzacht. Er altijd mensen, zijn we altijd wat positiever. Ja. Dus dan denken we ook gewoon over de natuur naar de ja. bloemetjes en de bijtjes. Ja, uh, maar goed. Uh, toch uh, kunnen zandwoorders uh, nog wel eens een beetje in de frisse neus halen. En ja, aan de andere kant, wij zijn dan wel min of meer een beetje van die geluksvogels uh, dat we dus zo'n uh, zo plek hebben dat we nog een beetje wat kunnen doen. Maar je moet er toch af en toe niet aan denken dat je ergens in de stad woont op driehoog achter en weet ik allemaal wat. Ja, dat is zo. Dat ja. is zo. Nee, zijn gezegd. Dat ja, ja, ja. Uh, maar goed, uh, gisteren, uh, geloof ik, uh, is uh, het college bij elkaar geweest, of niet? Ja, wij komen... Wij komen twee keer per week bij elkaar. Ja. We hebben gewoon een normale college. Ik ga dan dinsdag en dan donderdag nog even bijpraten. Ja, um, nou zag ik iets uh, voorbij komen van uh, maar we hadden uh, jouw binnens al eerder in de uitzending, dus ik denk ja, dan, uh, dan is het, uh, mogen jullie er even zelf over uh, kouwen van wie van jullie tweeën dan nog een keer wil komen. Maar goed, uh, nu ben jij het. Um, uh, dit uh, gaat over ja, want dat heeft natuurlijk ook consequenties hè? niet alleen in het sociale domein maar er zit ook nog een financiële kant uh, van het verhaal en jij bent uh, de Gatbewaarder van de, van de gemeente, Zandvoort. Ja, nee, natuurlijk heeft het een financiële consequentie. Maar ook, ook in het sociale domein heeft het financiële consequenties. Mm -hmm. Ja, want daar, daar wordt dus uh, op dit moment minder zorg geleverd. Maar de, de mensen zijn wel ook daar allemaal in dienst. Dus ja. daar hebben wij ook een rol in en een taak in om dat uh, goed te, te regelen en overeind te houden. Ja, ja en... en voor de rest uh, hebben wij natuurlijk ja, wij, wij hebben inkomsten. Ja. En die inkomsten, daar, daar gebeurt natuurlijk wat mee. Parkeerinkomsten, kijk, pachtinkomsten en al dat soort zaken. Ja. Dat staat onder druk. Nou, daar moeten we over na gaan denken en hoe we dat gaan opvangen. Ja, het betekent en, dus, dat... Het Rijk ook daar, ja. het Rijk natuurlijk ook in geen vergoedingen daarover meedenkt. Ja, betekent dat ook dat je dan heel creatief met dat geld uh, moet uh, nadenken van aan waar je het dan besteedt? Zeker in deze periode. Ja, nou ja, we zijn met de voorjaarsnota bezig. En er stond al druk op uh, de voorjaarsnota in het kader van extra uitgaven in jeugdzorg en, en WMO. Mm -hmm. Mensen worden ouder en dat gaat steeds meer geld kosten. En daar is hij niet zo scheutig om ons extra geld te geven. Ja. Maar nu komt natuurlijk uh, dit, dit er nog bij. Ja. Gelukkig hebben we wel uh, reserves, hè. We hebben ja. reserves, hebben we wel. Dus uh, we hebben ambities. Ja, en die ambities moeten we bijstellen. Aan de hand daarvan kan je ook weer overzien van ja, wat betekent het dan financieel. En we zullen wel uh, ja, ook, ook in de buidel moeten tasten om dit uh, te boven te komen. Ja, Want verkeerinkomsten, die gaan gewoon teruglopen. Dat loopt nu al terug. Ja. En het hangt er vanaf hoe lang het gaat duren. Ja. Of het nog twee, drie maanden gaat duren. Hoe we de, weer intelligent verder gaan uh, om weer ruim, meer ruimte te geven aan gewoon de samenleving om weer op straat te komen. ...op die met die anderhalve meter in acht houden. Ja. Maar het betekent toch dat de inkomsten dit jaar zwaar onder druk staan... ...en waarschijnlijk een stuk minder zullen zijn. En die maken wel onderdeel uit van onze begroting. Want wat ik zeg altijd van gemeente Zalvo, het is ook een soort van bedrijf. Mm -hmm. Als het mooi weer is, komen er veel mensen. Meer de inkomsten, toeristenbelasting. Mm -hmm. nou, dan heb je nog de hele Formule 1 die niet doorgaat. Ja. Waarbij we voorgeschoten hebben en extra verhoogd hebben... ...op de toeristenbelasting, maar dat, die extra inkomsten komen dus nu niet. Nee. Dus ja, dus, nou, dat wordt schuiven. Ja, uh, maar uh, ik, ik neem aan dat er voor, ik denk dan altijd in oplossingen... ...er zal toch wel een oplossing voor zijn, uh, neem ik aan. Nou, dat betekent dat je dan moet kijken van uh, welke reserves je hebt... ...en die hebben wij gelukkig wel. Uh, en zal je dus daar keuzes in moeten maken? Nou, en dat zal bij de voorjaarsnota aan, onder andere al aan de orde komen van, van uh, want je moet een algemene reserve hebben om dit soort zaken op te vallen. We hebben risicoprofielen waarvan je zegt, nou, we hebben een aantal risico's. Mm -hmm. Maar deze risico was niet begroot. Nee, nee, nee. Dus, maar goed. dus en nou, en, en, en dit, dit is een fors risico. En Waarschijnlijk ook met directe consequenties. Ja, maar hoe kijk jij als wethouder dan zeg maar, naar de wereld op zich... als uh, de grote meneer uit, uh, uit Den Haag dit, dit soort problemen tackelen? Ik neem aan dat je er toch uh, nou ook naar kijkt. Uh, van, van, ga je dan op een gegeven moment ook uh, daarover nadenken... van hoe ziet die wereld er straks helemaal uit als ook ja. nog eens een keer die anderhalve meter... natuurlijk ook een keer verdwijnt. Want ja. dat zie ik ook nog wel een keer gebeuren. Want uh, dat gaat niet voor eeuwig uh, duren, die anderhalve meter. Dat geloof ik echt niet. Dus, dus uh, dat zal uh, misschien nog wel even een tijdje doorgaan. Maar uh, in eeuwigheid zal dat natuurlijk niet, uh, niet blijven. Nee, nee maar nou, ten eerste gaat het om de gezondheid van ons allen... Ja. en van onze samenleving. Die mm -hmm. moet het weer veiligstellen. En ja, ik ben wel natuurlijk bang van dat de consequenties... van hoe lang dit duurt... Uh, dat, er, dat er wel klappen gaan vallen. Hè? Ja. Je hoort al dat uh, de economische groei min 7%, min 10%, hoe langer dat gaat duren. Ja. En dan komt het solidariteitsgevoel van ons allen naar voren. Van hoe, hoe, hoe ondersteunen we elkaar en ja. hoe we houden we de, de werkgelegenheid uh, op pijl. Ja. Gelukkig is Nederland uh, wel financieel gezond, ook de Rijksoverheid. Ja. Mm -hmm. uh, en we zijn redelijk nuchter in hoe we dingen op moeten lossen. Dus we zijn wel oplossingsgericht, uh, zijn Nederlanders wel. Dus... Maar we zullen het solidariteitsgevoel wat we nu hebben... zullen we verder moeten gebruiken om ook straks... als de klappen echt gaan vallen en de bedrijven om gaan vallen... Mm -hmm. en de consequenties pas echt inzichtelijk worden gemaakt... hoe we dat dan, uh, dat we dan wel ook voor elkaar staan. Ja. Uh, ik dank je voor de bijdrage voor vandaag. Ja. En, okay. en graag tot een andere keer. Tot een andere keer. Ja, bedankt. Ja, is goed. Uh, dat was uh, Wethouder Bluis. Door met uh, de muziek. En dat is uh, van Sjardé. When I'm gonna, going to make a living. Ik moet het uh, goed zeggen, want dit komt amper goed me bij. When am I going to make a living? Of zoiets. Nou, dat gaat wel goed komen, want uh, ik ben nog wel even bezig uh, met, uh, met dit uh, medium. Mijn oog uh, viel ook nog ergens op op een uh, ander nieuwsbericht. Want uh, het is ook natuurlijk voor mensen die bijvoorbeeld een sociale angststoornis uh, hebben. Een sociale fobie. Is dit uh, natuurlijk wel een uitkomst uh, deze dagen om uh, rond te kunnen lopen. Want lege straten is misschien een droom. Uh, ik lees dat uh, hier ergens uh, bij RTL Nieuws. Uh, dat uh, mensen hierdoor uh, wat uh, beter in hun vel kunnen zitten. Want uh, daar wordt nog wel eens lacherig en huiverig over gedaan... over mensen die uh, deze fobieën of angststoornissen hebben. Uh, maar nu uh, kan dat uh, wat, uh, wat dat betreft veel beter naar buiten komen. Ik zou het bijna zeggen, uh, ga kijken op, uh, dat, uh, op, dat, uh, op die pagina van RTL... want dan, uh, dan wordt dat wat uh, duidelijker. Goed, uh, dit uh, zit erop. Morgen zit uh, Walter hier uh, weer. En dan uh, mag hij het, uh, het uh, gaan uh, gaat overnemen. Want normaal gesproken moet ik even het uh, goede nummer er, erbij pakken... en niet uh, dit nummer... Uh, deze, dus. Uh, want uh, het is uh, de afsluiting. Things can only be better. Ik denk dat het ook, uh, ook uh, hiervoor geldt. Aan alles komt een eind. Ook aan dit programma en aan die crisis natuurlijk. We moeten er dan alleen een beetje geduld uh, bij hebben. Howard Jones, ik zeg tot zondag 6 uur. Dan mag ik het uh, doen. En straks natuurlijk ook. Oh, morgen veel plezier met Walter. Dag. We're not